Maar de moslimbroederschap, die voor het eerst rechtstreeks in gesprek was met de overheid, was na afloop sceptisch. De organisatie houdt vast aan de eis dat Mubarak per direct moet opstappen. Vandaag beslist de broederschap of er nog verder wordt gepraat met de regering. Het lichaam van Zahra Bahrami, die Iraans-Nederlandse die vorige week in Iran werd opgehangen, is op een geheime plek begraven. De wereldomroep heeft dat vernomen van de Iraanse mensenrechtenorganisatie Radi die was ingelicht door de dochter van Bagrami zelf. Die kreeg gistermiddag van de veiligheidsdiensten te horen... dat de begrafenis al begonnen was in Tsemnan. Die stad ligt op 400 kilometer van Teheran. Veel te ver voor de dochter om de begrafenis zelf nog te kunnen halen. De Super Bowl, de finale van het American Football... is gewonnen door de Green Bay Packers. In Dallas, in Texas, versloegen ze de Pittsburgh Steelers met 31-25. Het volkslied voor aanvang van de wedstrijd werd gezongen door Christina Aguilera, die een paar regels door elkaar haalde. En deze Superbowl baarde ook opzien doordat voor het eerst in de geschiedenis de cheerleaders ontbraken. Dat komt doordat het in de thuisstaten van de teams, Wisconsin en Pennsylvania, tijdens het seizoen te koud is voor de kortgerokte cheerleaders. De Super Bowl is het sportevenement van de Verenigde Staten.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 Badum, badum, bam, bam. Ah, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor het Goedemorgen van Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Zo, goedemorgen. Eh, ik weet niet of het jullie ontgaan is, maar afgelopen donderdag was het 3 februari de day. The Music Died. Want in 1958, op de 3e februari, stortte er een vliegtuigje neer. En behalve de piloot zaten daar drie andere mensen in. Twee, de Buddy Holly, de Big Bopper en Richie Valens. Um, ja, en in één klap raakte Amerika toen uh, drie buitengewoon veelbelovende popmuzici kwijt. Misschien waren we dat allemaal al lang vergeten als uh, Don McLean in 1971 niet was gekomen met het lied The Day the Music Died. Waarin die uh, op werkelijk weergaloze wijze in een uh, hele lange tekst trouwens. Dat die man het kan onthouden bij live optredens. Geweldig. Zou mij niet lukken. Uh, maar... In dat lied beschrijft hij eigenlijk uh, zijn eigen geschiedenis. Hij was in 1958 als jochie van uh, hoe oud was hij? Een jaar of 15, 14. Uh, was hij krantenbezorger toen hij het uh, slechte nieuws hoorde. Er zitten dus autobiografische elementen in, maar in the day the music died. Bye bye, Miss American Pie. Um, daar zit ook de hele geschiedenis van dat opgewekte Amerika van de jaren 50... en het iets minder opgewekte Amerika van de jaren 60 in verdisconteerd. Uh, een mensen buigen zich nog steeds over die tekst. Wat bedoelde de schrijver met? En Don McLean hult zich in stilzwijgen en zegt... geheel terecht, zoek het zelf maar uit. Nou, um, het leek mij een aardige reden dus om Don McLean maar eens te laten horen. Buddy Holly, daar komen we straks op terug. Maar ja, om nou de uh, day the music died voor de zoveelste keer ten gehore te brengen uit 1971. Dat leek mij eigenlijk niks. Dus uh, het leek mij een aardig idee om het anders aan te pakken. Uh, en Dreadle te laten horen, want dat vind ik een veel leuker een liedje. Komt uit 1973 van uh, Don McLean dus. En uh, ja, daarin beschrijft hij dat ons leven een chaos is. En dat weten we allemaal ook wel. Maar het is altijd aardig als een ander het weer eens uitlegt. I feel like a spinning top or a you leave the cradle, you just slow down. Round and around this world you go, spinning through the lives of the people you know. We all slow down. Just slow down Round and around this world You go spinning through the lives Of the people you know We all slow down How you gonna keep on turning From day to day oh, oh, oh, oh. How you gonna keep on turning Your life away And I feel like I'm a-dipping And a-diving My sky shoes are spiked with lead heels I'm lost in this star car I'm a-driving But my air soul keeps pushing big wheels My world is a constant confusion My mind is prepared to attack My past, a persuasive illusion I'm in the future it's black what do you know you know just what you perceive what can you show nothing of what you believe and as you grow each thread of life that you leave will spin around your deep Dredel was dat van uh, Dan McLean. Ik wil nog een uh, nummer van hem laten horen. Dat verscheen in 1980, dus uh, zeven jaar na Dredel. Het nummer werd geschreven door Roy Orbison. Het was Roy eigenlijk ook op het lijf geschreven... want die man heeft uh, in zijn leven heel wat ellende meegemaakt. Branden, dierbaren die hem ontvielen... Dus als er iemand recht had op een nummer dat Crying heette... dan was het Roy Orbison wel. Nou, Een aantal andere mensen heeft dat nummer ook opgenomen. In 1980 verscheen dus de versie van Don McLean. En wat ik er zo goed aan vind, is het totaal onbeschaamde. Want wat doet hij? Hij, uh, hij heeft het een lekker langzaam slepend tempo gegeven. Er wordt een bak violen opengetrokken die de dramatiek kwadrateren. Zo niet tot de derde macht uh, verheffen. En uh, dan heeft hij hier en daar ook nog een, uh, een gitaar, een slide gitaar, die uh, driftig met hem meehuilt. En dan haalt hij ook nog eens een keer heel erg uit aan het einde, naar een soort climax. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan uh, is het uh, uh, drama op en top. Zo erg dat je er niet meer in gelooft. En toch weet hij me mee te nemen op de een of andere manier. Tot verbazing overigens van Don McLean werd het een enorm succes dit nummer. En die victorie, heb ik me laten vertellen, begon in 1980 in Nederland. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus uh, me er niet op vast. Goed, heerlijk. Huilen in de ochtend. Don McLean, crying.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 that I'd been crying over you, crying over you. Then you said this so long left me The touch of your hand can start me crying I thought that I was over you, but it's true Ach, ja. Crying Don McLean. Goed, waarom waren we met Don McLean eh, ook alweer bezig? Omdat Buddy Holly neerstortte op de 3 februari 1959. Uh, ja, Buddy, daar moeten we toch ook eventjes bij stilstaan. Oud is hij niet geworden. Uh, 22 jaar. En Richie Vallens, die bij hem in het vlieg, vliegtuig zat... die was nog maar 17. Die kennen we eigenlijk alleen maar van La Bamba... En de Big Bopper, die kenden we eigenlijk hier nauwelijks. Die was wat ouder, die was een jaar of 27. Goed, ze kwamen dus uh, aan hun eind. Het is Een heel ingewikkeld verhaal. Uh, ze waren op tournee. het was koud in de, in de tourbus. En Buddy, Buddy Holly die was dat uh, uh, gedoe in die bus zat. Dus die charterde een vliegtuig. Voor uh, een paar tientjes de man konden ze uh, mee in dat vliegtuigje. Er werd nog wat uh, geruild. Want uh, Richie Valens zou aanvankelijk... Niet eens meegaan, maar die ruilde uh, met een ander. Want uh, Richie had een beetje last van de, van de griep. En gitarist Waylon Jennings, die in de band zat van uh, Buddy Holly... die zou eigenlijk ook met het vliegtuig meegaan. Maar uh, door te tossen ging hij toch niet mee. Nou ja, dat zijn verhalen die gaan dan de eeuwigheid in na zo'n ongeluk. Waylon Jennings werd het zelfs uh, zijn carrière lang nagedragen... bij wijze van spreken, dat hij de wereld toch een supertalent had onthouden. Nou, dat weet ik niet, want uh, we moeten de zaak wel een beetje relativeren. In de jaren zestig verdween Buddy Holly uh, eigenlijk een beetje uit het zicht... als je het hebt over populariteit. Uh, er was weinig erkenning voor zijn talent. Pas... Uh, toen Don McLean in 1971 met zijn beroemde lied kwam... toen leefde het allemaal weer een beetje op. Peggy Sue is het bekendste nummer, denk ik, van, van Buddy Holly. Maar ik wil het vanochtend eventjes hebben over Well All Right. En waarom? Omdat dat nummer door verschillende... Eh, toch wel aardige, getalenteerde mensen is uh, gekopieerd. In 1969 bijvoorbeeld, ik zal een klein stukje laten horen... Uh, werd het uh, opgenomen door de supergroep Blind Faith... met uh, Eric Clapton erin en Ginger Baker en uh, Stevie Winwood. Klonk zo. Faith van Well Alright, van de hand van Buddy Holly. Blind Faith was trouwens typisch zo'n groep die uh, gedoemd was... tot uh, vroegtijdig exploderen wegens te veel talent aan boord. Dat wordt uh, ruzie. Nou, dan gaan we naar 1978, zo'n tien jaar later dus, na Blind Faith. Toen dacht Carlos Santana, well alright, dat kan ik ook. Zover uh, Carlos Santana met zijn band in 1978 met Well Alright. Waarom liet ik nou Blind Faith en uh, Santana eventjes horen? Hierom. Het zijn natuurlijk uh, best verdienstelijke uitvoeringen. Uh, het is goed gedaan. Vakmanschap, oké. Okay. Maar als je naar uh, de versie luistert... de oerversie van Buddy Holly met zijn crickets... hij nam het op ongeveer één jaar voor zijn dood... in 1958... Um, als je die versie hoort, dan denk je, ja, zo kan het dus ook. Heel uitgekleed en uh, alleen met die stem. En met wat uh, nadrukkelijk aanwezige uh, percussie. Dus uh, niks virtuoos doen, gewoon dat liedje zingen. En ik moet zeggen dat uh, met het verstrijken der jaren... ik uh, juist die uitvoering, de ooruitvoering van Buddy Holly... steeds meer ben uh, gaan, uh, gaan waarderen. Zullen we daarmee afsluiten? Oké, okay, tot volgende week. Well alright, so I'm being foolish. Well alright, let people know about the dreams and wishes you wish In the night when lights are low. Well alright, well alright, well we'll live and love with all our might, well alright. all right Well, all right, so I'm going steady It's all right when people say that those foolish kids can't be ready for the love Well, all right, well, all right. we will live and love with all our might. Dank aan uh, Jan Emaus. Uh, ik kreeg wel net een mailtje binnen op uh, het Goede leven KRO.nl van uh, Dennis die zegt: ja, ja, maar je moet echt even rechtzetten, want uh, Jan zei dat de the, the Music died, dat dat niet was op 3 februari 1958, maar op 3 februari 1959. Nou, ik heb het niet gecheckt, dus ik neem aan dat Dennis gelijk heeft. En, nou, dan weet je dat weer, uh, Jan. Goed. Um, We gaan, uh, wij gaan naar de film. Mr. Cogburn, in your four years as U.S. Marshal, how many men have you shot? Shot? Or killed? Let us restrict it to killed so that we may have a manageable figure. Mr. Cogburn? What do you want, girl? I'm looking for the man who killed my father. The man's name is Tom Cheney, and I need somebody to go after him. What's your name? My name is Betty Ross. Are you some kind of law? I'm a Texas Ranger. I know Chaney. It is at least a two-man job taking him alive. Watch the break. Can we depart this afternoon? We? I'm going with you. Congratulations. You've graduated from Marauder to Wet Nurse. We've been followed. We do, Marshall. You missed your shot, Cogburn. Just let this go. I thought you were going to say the sun was in your eyes. That is to say, your eye. You have a lot of experience with bounty hunters, do you? That is a silly question. I am 14. You can run on for a long time. Time for you to go home. I don't like you. I will not go back, not without Chaney, dead or alive. Chaney's here! Help me, Marshal! Now what, Cogburn? Them boys don't you know, think about the wrath that's about to set down on them. Chaney and his gang are a rough lot. I do not regret shooting your father. Knoll, we'll kill this girl! The biggest mistake you ever made. Tell him that God's gonna cut you now. Help me! I can do nothing for you, son. I can do nothing for you, son. Knoll, ja hoor. Een heuse western in de 21e eeuw. Hoe kom je erop? Waar is dat nou voor nodig? Dat was toch echt wel mijn eerste gedachte hoor. Toen ik las dat de nieuwste film van de Coen Brothers een western betrof: True Grit, het gelijknamige boek van Charles Portis. De verteller is Maddie Ross. En ze gaat terug in de tijd, naar nou, ongeveer 1870 geloof ik. En hij vertelt hoe zij als 14-jarig meisje, slim, doortastend, koppig, Bijbel citerend. Uh, uh, de dood van haar vader uh, gaat wreken, wil wreken. Nou, op ingenieuze wijze weet ze geld los te krijgen... uit de achtergelaten zaken van haar vader. En met dat geld zoekt ze een marshal... om de moordenaar van haar vader te vinden in het Indianengebied. En ze kiest diegene uit waarvan ze hoopt dat die het meest onverschrokken is. Eentje met true grit. Want die moordenaar die hoeft geen proces, maar moet dood. Nou Ze kiest Rooster Cockburn. Cockburn, what's in a name? En dan is, uh, dat is een een-oogige, keiharde zuipschuit... die weinig gevangenen lang genoeg laat leven... om voor de rechter en de jury te verschijnen. Nou, als ze dan naar veel gedoe op pad gaan... dan sluit uh, Mr. LaBeouf, een, een Texas ranger... Uh, die achter dezelfde moordenaar aan zit, die sluit zich bij hen aan. Ja, het verhaal heeft iets, iets, iets satirisch ten opzichte van westerns... maar is toch ook realistisch... Het zijn vooral de dialogen die geestig zijn. En de acteurs zijn uh, uitstekend. Ja, wat wil je? Jeff Bridges als uh, Cockburn. A man to love, vind ik al jaren. Hoewel er toch een stukje onsmakelijker begint uit te zien. Ah, oh, maar goed. Uh, dat komt ook door die baard en dat... Uh. Nou, Matt Damon, dat is helemaal niet mijn kopje thee. Ik vind hem helemaal niet aantrekkelijk. Maar die vond ik in deze film bijzonder sympathiek en heerlijk zullig. Nou, de revelatie is natuurlijk uh, de werkelijk... 14-jarige uh, Hayley Steinfeld. Gekozen uit 15.000 meisjes die auditeerden. Trouwens, de opname was nummer 13. Ongelooflijk. Nou, die, uh, zij zal degene blijken met de truest grid. Jammer dat je haar als vertelster dan later terugziet als lelijke spinster. Oude spinster. Dat vind ik een minpuntje voor de schrijver dan. Oké, okay, ik vond een leuke film. Prachtig in beeld gebracht. Echt filmisch. Ja, zo goed filmisch. Ik bedoel, dat is wat de Amerikanen super goed kunnen. En zeker als het ook nog eens over hun eigen geschiedenis en hun eigen cultuur gaat. En de Cohn Brothers, nou ja, die zijn ondertussen meesters in het maken van gewoon goed gemaakte films. <laughs> ja, zoiets. En, en die is een film voor het grote publiek, dus geen dubbele bodems, geen diep gedoe. En dus ook goed voor tien Oscar-nominaties. Nou, vind ik wel weer een beetje heel erg veel. Wat is er nou werkelijk bijzonder aan die film, denk ik dan. Ja, wat is het vernieuwende? Hè? Waarom moest die gemaakt worden? Want er bestaat al een prima versie. Het is ook nog eens een remake van een behoorlijk succesvolle film uit het 69. Eentje waarvoor John Wayne in de hoofdrol zijn enige Oscar verdiende. Op, uh... hoor ik op de achtergrond. Nou, zie je dat? Is dat niet te geloven? Ja, ze zitten te boren hier. Nee, dat hoor je niet in de uitzending, maar ik hoor het wel. Maakt niet uit. Het lijkt me af. Dat is toch ook niet de bedoeling, hè? Dat is toch wel een raar gegeven. Nou, op uh, IMDb, ik zeg dat verkeerd, maar dat is de International Movie Database. Daar kan je een trailer vinden van die, van die versie van True Grid uit 1969. Uh, en ik zie eigenlijk niet uh, wat er zoveel anders of beter is... aan die versie van de na. Nou, misschien waren mijn verwachtingen overal te hoog gespannen... omdat Universal al een paar keer gemaild had om te melden... wat een enorme hit True Grit in Amerika al was... hoeveel miljoenen de film al weer had opgebracht. In zes weken tijd 140 miljoen. Hè? De eerste versie in 1969 bracht 14 miljoen op. Even een weetje... Er is gesuggereerd dat de film <coughs> pardon, zijn succes in Amerika... ook te danken zou hebben aan ja, het feit dat het over wraak gaat. Dat de Amerikanen op dit moment heel wat te wreken hebben. 9-11, terrorisme, de oorlogen in Irak en Afghanistan... de financiële crisis, et cetera, et cetera. Nou goed, ik ben benieuwd wat de film hier gaat doen. Temper je verwachtingen en dan zie je gewoon een heerlijke... zeer goed gemaakte, gefilmde, geacteerde western anno 2010. you can run on for a long time run on for a long time run on for a long time soon or later gotta cut you down Sooner or later gotta cut you down go tell that long tongue liar go and tell that midnight rider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 Amerika naar Zuid-Korea. <hazug> 특별을 할 시간 시 때문에 우세요 시못 서서 <웃음> 지금 사정을 이해를 못 하시겠어요 왜 그랬어 어? 왜 그랬어 Zoals de wind gaat liggen en verdwijnt, zoals de schaduw aan de kleine voetstapjes die mij volgen, is het tijd om afscheid te nemen. Nou, dat is niet helemaal helder, ik heb het misschien nog niet goed voorgelezen, maar dat is een van de kleine gedichten die de bejaarde Mia uiteindelijk zal schrijven. Ik heb het over Poetry, prachtige nieuwe film van de Zuid-Koreaanse schrijver en regisseur Lee Chang-dong. Een film die, die, die raakt aan de kern van poëzie. Hè? Die begint met het goed om je heen kijken. En die oude Mia die krijgt van de dokter te horen dat Alzheimer in aantocht is. Dat het niet te stuit is al zijn. En ik bedoel, haar vergeetachtigheid is, nou, gaat, wordt steeds groter. En ze meldt het niet aan haar dochter, hè, die ver weg in de grote stad werkt. En die ze wekelijks belt. Want uh, Mia zorgt voor haar puber uh, kleinzoon die bij haar in huis woont en die de moeder dus achterliet. Zo'n is een onuitstaanbare jongen, die scheid heeft aan zijn oma. Hij gebruikt als dienstmeid voor het eten en opruimen en als geldla. En dat terwijl oma het niet breed heeft, moet werken voor de kosten... en oude invalide man dagelijks baden en voeren... en verder verzorgen en schoonmaken. Of het haar vergeetachtigheid is, dat weet ik niet, daar kom je niet achter. Maar ze besluit om een poëziecursus te gaan volgen... Maar het lukt haar lange tijd helemaal niet, niet om iets op papier te krijgen. En dan blijkt dat haar kleinzoon scheid heeft aan wel meer dingen dan zijn eigen oma en dat hij samen met andere jongens iets heel ergs heeft gedaan... met een medeleerling op school. En dan weet oma niet goed raad. Wat moet ze nu doen? En als de vaders dan van die andere daders haar, haar vragen om mee te betalen... aan een schadevergoeding aan de, aan de ouders van die medeleerling... om hun zonen zo uit het gevangen te houden... en hun carrièrekansen te redden, dan weet ze het ook niet. Ze heeft helemaal geen geld. He? Mia is een heel bescheiden vrouw. Maar ze heeft ook haar trots. Ze draagt haar verantwoordelijkheid. En hoe ze dan uiteindelijk aan dat geld komt... En hoe ze uiteindelijk toch tot haar gedichten komt, nou, dat zal ik allemaal niet verklappen. Het is prachtig om te zien hoe en eh, waarover en waarom ze uiteindelijk wel kan dichten. En wat een mooie actrice zegt, die 66-jarige Jong Jong Hé. Nou, ze blijkt een grootheid in haar eigen land. Hè, de de Zuid-Koreaanse Mary Streep. Uh, Meryl Streep, volgens mij, eh, persmob. Ze speelde in meer dan 300 films. Maar dit was de eerste sinds eh, 16 jaar. Nou, ze draagt de film met gemak. He, ze heeft zoveel gezichten. Ze kan heel kwetsbaar zijn. Vrolijk, jong, verward, boos, razend, rustig of in harmonie. En het is prachtig hoe die voortschrijdende dementie van tijd tot tijd de kop opsteekt. He. Hoe ze op weg kan gaan naar die moeder van de medeleerling... om haar vergiffenis te vragen namens haar kleinzoon. Maar dan onderweg wordt ze gegrepen door... Ja, een bloemenveld of de zon en de wind. En dan vergeet ze helemaal waarvoor ze kwam. En dan ontmoet ze wel die vrouw, maar dan groet ze haar zonder te, iets te zeggen. Het is een film zonder muziek, zonder beelden die voor de mooie geit gefilmd zijn. Zo lijkt het. Maar wel degelijk prachtig zijn. Hè, zonder veel uitleg. En toch zo helder, zo duidelijk, zo kernachtig. Ja, als een goed geschreven gedicht. Li Ch uh, Chang Dong, die won in Cannes een, uh, een gouden ding... Een gouden palm, ja, zo'n dingen voor zijn scenario. De film duurt lekker lang, 139 minuten, maar ik heb ze niet gevoeld. Twee plaatjesboeken, sprak zij oneerbiedig. Keepvogel, uh, nou, kent u die? Nou, ik lees even voor van zijn eigen site. Keepvogel, de doodgewone superheld, doet altijd alles zelf. Bijvoorbeeld vlierbessen plukken of dingen aan elkaar lijmen. Of iets heel erg handigs uitvinden dat nog niet bestond. En heel soms gaat dat een klein beetje mis. Maar dan is er gelukkig altijd zijn beste vriend... hond van avontuur Lupus Wolfram Tungsten om hem te redden. Zodat ze daarna lekker pannenkoeken kunnen gaan bakken. De keepvogelfilms en boeken worden door Wouter van Reek gemaakt. En hij doet altijd alles zelf. Nou, tot zover. Ik heb al een paar van die prentenboeken van keepvogel in huis. Inventief, origineel en zeer vrolijk maken vind ik ze. En nu is er net een bijzondere bijgekomen. Keepvogel en Kijkvogel in het spoor van Mondriaan. Nou, voortgekomen uit een bijzondere samenwerking tussen uitgeverij Leopold. en het Haagse Gemeentemuseum. waar komende september weer eens een grote Mondriaan-tentoonstelling gehouden zal worden. Het is een erg mooi kunst, kunstprentenboek geworden. Uh, Kijkvogel zoekt de toekomst. En volgens Keepvogel hoef je de toekomst helemaal niet te zoeken. Die komt altijd vanzelf. Maar kijkvogel bedoelt een andere toekomst. Een toekomst vol met dingen die zo nieuw zijn dat nog niemand ze kent. En daarom moet hij snel verder. Kijkvogel die kan alleen nog maar denken aan al die onbekende dingen... die hij niet te weten komt als hij thuis blijft. Misschien kan hij beter even kijken welke kant kijkvogel op is gegaan. Nou ja, dan moet je dus voor kijkvogel Mondriaan invullen en dan begrijp je het. En volgens mij gaat Wouter van Reek met dit boek weer een uh, mooie prijs winnen, want het is een echt grandioos hoe die keepvogel door de beeldenwereld van kijkvogel Mondriaan uh, loopt. He, eerst hier in Nederland om uit te komen, uiteindelijk in het uh, New York van de jaren 40. Dus je ziet Mondriaans overgang van figuratief naar steeds abstracter. Nou, ik zal u vertellen, mijn liefde voor beeldende kunst heeft ontzettend veel met Mondriaan te maken, want ik was het jaar 11, 12, toen mijn vader me meenam... naar dat Haagse gemeentemuseum. Prachtig museum trouwens. Helemaal verknocht. Daar, daar hing een enorme overzichtsintoonstelling en van het werk van Mondriaan. Naar mijn idee helemaal chronologisch ingericht. Uh, dus dat was echt een revelatie. Dat je precies kon zien hoe zijn kijken, hè, zijn schilderen... zijn, zijn voormetaal zich ontwikkelden. Dus die, die eerst de gewone herkenbare figuratieve zaken. De bomen, de, de, de, de molens... En dan, uh, ja, de rare strepen en al dat wit en dat vlakje en, uh, elementaire kleuren. Ja, die kregen opeens een context en een achtergrond. Ik vond het echt fascinerend. Je leerde erdoor kijken naar moderne kunst. Er ging echt zo'n zo, zo venster open, weet je wel, in je geest of je ziel. Van die momenten dat je, dat je voelt dat je groeit of dat de wereld groter wordt. Dat is eng, maar is natuurlijk ook heel spannend. Nou, genoeg ontboezemingen. Overigens is, hij bij, dezelfde, is bij dezelfde uitgever Leopold... een jeugdroman uitgekomen over Mondriaan. En de titel is Mr. Orange, geschreven door Truus Matti. Moet ik nog lezen, ben ik ook nieuwsgierig naar. Het andere plaatjesboek moet ik eigenlijk uh, een, een gothic novel noemen. Maar ik houd het op een gothic strip. Uh, want het hardcoverboek heeft de afmeting van een kuifjesstrip En de cover echoed. kuifje en de geheimzinnige ster, ja. Je moet maar op de site kijken, www.adelinevanlier.nl. Want daar heb ik ze opgezet. De, de gothic strip heette X... En de schrijver en tekenaar is Charles Burns. Van wie een paar jaar geleden ook dat prachtige boek uitkwam. Uh, Zwart gat, dat besprak ik ook hier. Een enorm intrigerend beeldverhaal over zijn jeugd, zijn puberjaren in Seattle in de jaren zeventig. Waarbij hij de adolescentie als een ziekte beschouwt. Hè? Verder is Charles Burns uh, dol op symbolen en metaforen. Zonder dat, ze, dat je ze echt hoeft te duiden. In, in de Strip X draait het weer om een jongeman. Dat is ene Doug. Een kunststudent die geïnteresseerd is in de punkmuziek, fotografie... en de schrijfsels van William S. Burroughs. En die veel en verwarrend droomt. Ziek is of niet. Van uiterlijk verandert, Kortom... Laat iedereen zijn eigen invulling geven aan al die beelden... Die, hè, die uit het onderbewuste van Burns schijnen te komen. <coughs> en geef je over aan de nachtmerrieachtige avonturen. Vul je eigen angsten en twijfels bij in. En wacht het volgende deel gewoon af, want het gaat namelijk een drieluik worden. Overigens heel opmerkelijk, uh, al die referenties naar Hergé en zijn kuifje, of liever Tintin, hè, nooit een succes geworden in Amerika. Maar Charles had wel degelijk als kind eind jaren 50, al een paar van die albums in handen en ze maakten een enorme indruk op hem. En het verhaal in uh, X heeft eigenlijk verder niks met, uh, met de echte Tintin te maken, maar het boek staat verder wel vol met Verwijzing als je goed kijkt. Hè? Zo verschijnt Doug in een droom met een kuifje masker op... en heet hij Nit Nit. Ja, omgekeerd hè? dat. Het is een uitgave van uh, oog en blik. Een imprint van de bezige bij. Muziek nu. Ik moet iets goed maken, want vorige week bracht Lucky Fans de derde muziek van Judy Sill mee. En ik zei: Oh, die ken ik niet. Dat was natuurlijk onzin, want ik ken haar grootste hit natuurlijk wel, bedacht ik me later. Neemt niet weg dat Jan Emaus het mij bijzonder kwalijk nam dat ik de, die jong gestorven zangeres uit Californië zei niet te kennen. Vandaar die oude hit van haar nog een keertje. Sweet silver angels over the sea, please come. Me. One time I trusted a stranger, cause I heard his sweet song, and it was gently enticing me, though there was something wrong, but when I turned, he was gone. And low for me He wages war with the devil A pistol by his side Though he chases him out windows And won't give him a place to hide He keeps his door open Yeah. I de meer prijs donde muchacho se buscando esa vejiga que se me ha perdido otra vez pero yo le tijd voor ons eigen wereldnetje bellen met Cuba... met Harriet Sanders, die nog één keer wil genieten van het Cuba... van voordat het geheel en al veramerikaniseert. Tenminste, dat denkt zij. Nu Obama sinds afgelopen april uh, de Amerikaanse Cubanen vrij reizen naar Cuba heeft toegestaan. Ze wil nog eens zien hoe deze mensen weten te overleven... met al die beperkingen. Zo weinig geld, zo afgesloten van de wereld. Altijd dat gezeik over internet. Ah... Hallo, Harriet. Hey Adeline. <laughs> ja, je klinkt alsof je heel verbaasd bent mij aan de lijn te krijgen. Dat vind ik ook wel leuk. <laughs> ja. Ik had eventjes... Ik begon net met te zeggen dat, dat je af en toe knettergek wordt... van de, de onmogelijkheid om, om op een normale manier internet te hebben vanuit Cuba. Ja. Nou ja, internet is toch inter, hè? Inter tussen, tussen mensen, tussen de hele wereld. Dat is toch gewoon aan de hand, joh. Overal in de wereld kan je op het internet, behalve behalve hier. Nou, je kan er wel op, maar het valt steeds uit. En uh, de Cuba Kubanen zelf mogen nog steeds niet echt uh, op het internet. Ja, min of meer niet. Uh, het, het is duur, dus niemand kan het betalen. En het valt ook steeds weg, weet je wel. Dus uh, ik zit gewoon echt in het stenen tijdperk. Ja. Helemaal terug naar af. Ja. Maar dus je... Ontzettend irritant. En er zijn wel meer dingen die, die, die kapot gaan, die niet goed zijn. Die, die... Wat vertelde je nou dat je, dat je je bijna schuldig voelt over een kapotgemaakte wc? Leg eens uit. <lacht> Ja, nou, ik, uh, ik zit in een huis bij twee dames en ik trok de wc-pot door. En ik hield ineens gewoon dat draadje van de closet, van de, van de die hield ik in mijn hand. Dus het hele ding, dat was gewoon kapot, weet je wel, die stortbak. En um, ja, toen maakte ik hem open en dan zie je echt een partij ellende, joh. Alles is verroest en het is een, van een narigheid en er zijn dus geen onderdelen. Dus ik kan je gewoon niet voorstellen, maar... Uh, ja, je, je kan niet even naar een winkel om een, uh, een reserveonderdeel te kopen. Snap je? Dus ik heb het eens iets van... Nou, de volgende keer als ik weer naar Cuba ga... ga ik, uh, ga ik een loodgieterscursus volgen van het voeren. Want het is... Uh, ja, je moet alles een beetje met touwtjes... en met uh, ijzerdraadjes aan elkaar zien prutsen. Een drama, ik, beg ik begrijp het, want het zijn niet dezelfde twee dames... waar je ook een, een, een deurbel voor meegenomen hebt... Ja, ja. Dus nu moet je een nieuwe binnenkant van een play meenemen, ja. Ja, gisteren vroeg ik aan ze... Uh, want ze hebben wel peperkorrels, maar geen pepermolen. Dus toen ik stond hier te koken en toen zei ik... Heb je geen pepermolen? Ze zei ze, nee, dat is veel te modern. Ik begon te lachen, maar ze waren echt serieus. Dat is te modern. Het ja. is gewoon nog helemaal niet doorgedrongen. Helemaal het item kruiden, dat bestaat hier helemaal niet. Dus hoe, doet zij dan, gewoon, hoe maken zij die peperkorrels klein? Met, euh, op een, op een hout, houtblok. En dan sla je daar met een ander houtblokje heel hard op. Een soort geïmproviseerde vijzel. Ja, ja, ja. ja. ja. Een, een ander onderwerp euh, waar je ingedoken was. Het, het, het trouwen op euh, Cuba. Had je plannen? <tus> nee, helemaal niet. Maar... Uh, <laughs> nee zeg, ik moet er niet aan denken. Um, nee, maar weet je wat hier... Dat is zo komisch. Je ziet hier dus heel vaak... Dat is helemaal in Latijns-Amerika, is dat zo. Zie je uh, uh, grote open auto's... Heel hard toeterend over straat. En dan wordt dat gevolgd door een hele kolonne van uh, andere auto's. En in de eerste open auto zit het bruidje... Dus boven op de motorkap... of nee, aan de achterkant van de auto... met de jurk helemaal gespreid over de auto... Uh, stralend zit het jonge bruidje daar. En elke keer als ik dat zie langskomen... Uh, dan denk ik van... oh ja, nou over twee jaar is ze gescheiden. Oh, ja? Snap je? Dat, uh, Want? Ja. Want het is, uh, het is heel makkelijk om te trouwen... en het is ook heel makkelijk om te, om te scheiden. Dat duurt letterlijk vijf minuten, is me uitgelegd... En uh, dat kost 5 euro ja, ja. om te scheiden. Maar jij als buitenlandse, ja. jij hebt het minder makkelijk? Als je ja. trouwt daar? Ja, buiten... Ja, buitenlanders die moeten 850 CUC. Dat, dat is uh, om en nabij de 750 euro betalen. En uh, nou, dat is een enorme hijsra. Nou, dan moet je naar de ambassade en dan moet je van allerlei officiële papieren ondertekenen. Dat is een enorm gezeik is dat. En uh, bovendien is het een, een zeer onvoordelige zaak voor de buitenlander. Want uh, stel uh, dat die uh, wil scheiden. Kijk, um, Buitenlanders kopen vaak een huis voor hun vrouw of voor hun man. En stel dat je een buitenlander bent en je, je wil hier wonen, dan koop je een huis. Maar dat mag niet, dat mag alleen maar op naam van de Cubaan. Snap je? Van je wederhelft. Maar ja, ja. bij de scheiding uh, raak je dus ook meteen dat weer meteen allemaal kwijt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou goed, dus dat zit er bij jou niet in. Je was dan niet van plan en het is, is geen reden om het alsnog te gaan doen. Maar ja, goed. Uh... Nee, ik weet, niet. Ik, weet niet, ik weet niet of jij in Nederland wel eens uh, uh, uh, van die drama's hebt meegemaakt... van vrouwen die Kubanen hebben meegenomen. Dat is, ja. dat is een treurige, treurige aangelegenheid. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Nee. Ik, ik ken er inderdaad eentje. Goed, hey, uh, iets heel anders. Uh, jij dacht, het is tijd voor een manicure. Ze hebben hier allemaal van die mooie nageltjes. En ik ga het ook eens doen. Ja, um, ja ik liep uh, in, uh, in een provinciestad, in Kamagwe, waar ik de vorige keer was... En ik had een verloren uur. Toen dacht ik, ik ga even zo'n kapperszaak in. Want die zijn mega groot hier. En het is altijd helemaal vol. Omdat iedereen elke week naar de kapper gaat. Mannen en vrouwen. Iedereen gaat elke week zijn haar laten doen. En zijn nagels laten doen. Dus ik denk, oh, ik ga even mijn nagels laten doen. En die manicure was er niet. Dus ik uh, vroeg, wat is er nog meer te doen? Nou, je kan je laten masseren. Of naar de schoonheidsspecialist. Dus ik denk, oh, dat is wel leuk. Schoonheidsspecialist. Dat kost... 1 euro. Eén fucking euro. Ik bedoel echt niks, weet je wel. Dus ik ben, um, ik ben daar meegegaan. Naar zo'n. Uh, met zo'n mevrouw. En dan kom je in een ruimte. En dat is echt helemaal 1960. Is gewoon nooit veranderd. Het is alleen maar verouderd. Snap je? Het is alleen maar verroest. en een beetje in elkaar gestort. Dus ik heb daar. Uh, ik lag op zo'n. Uh, skylederen bank. Met een kuil erin. En dan komt die vrouw met allemaal warme lapjes op je gezicht. En heel veel, hele eigenaardige crème. Het rook ook heel vreemd. En uh, ja, die staat dan te babbelen. En je gerust te stellen. En uh, heel lief en vriendelijk. En ik lag intussen af met te denken van... Dit kan toch niet waar zijn dat ik haar zo meteen 1 euro ga betalen. Ik voelde me zo schuldig erover. Ja. Denk, maar wacht even, moet ik haar nou een fooi geven? Of moet ik dat juist niet doen? We, weet je wel, omdat ik. Ja. Ik wil ook niet heel erg de rijke toerist uithangen. Dus dat is een heel erg raar conflict wat je dan in jezelf hebt. Ja. Hoe heb je het opgelost? Ja, ik heb er een heel klein beetje een kwartje voor gegeven. Ja, het is, snap je, de, de, de verhoudingen zijn een beetje zoek. Ja, begrijp het, begrijp het. Want dat is natuurlijk, kijk, dat, je hebt hier twee geldsoorten. Dus ik zat in, uh, in dit geval zat ik in, de, in het monopoliegeld van Cuba. En ja, dat is een heel eigenaardig gevoel. Ja, dat, maar dat hou je, dat heb je je hele reis natuurlijk. Dat conflict. Ja, ja. ja. Uh, je bent teruggegaan naar Havana. Je hebt het, uh, het museum met, met, met de grootste maquette bezocht. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is La Maqueta de la Capitaal. Dus is, dat is uh, de maquette van de hoofdstad, Havana in dit geval. Maquette van 1 op 1000. Dat is een enorm ding. 22 meter bij 8 meter. Dus um, dat is 118 vierkante kilometer. Met twee... 2,2 miljoen inwoners, dus het is dus een heel groot ding in een, ja, laat ik zeggen, een soort fabriekshal. En uh, dat, is, dat is hartstikke leuk om te zien, al die kleine uh, nagemaakte huizen en, en uh, grote rivier en, en, en, en zee eromheen met boten. Ik vond het hartstikke mooi. Ja, ja? en kan je er dan omheen lopen of kan je ja, er ook zo. in of tussendoor? Nee, je kan er omheen lopen nee. en dan hangen dan bordjes van wat is wat. Nee. En uh, ja, ik heb gezocht, natuurlijk gezocht naar het huis waar ik nu woon. En dat, dat, dat stond daar heel klein, als een heel klein uh, lucifertje. Nee. Nou, dat vond ik grappig. Hé, hey, en hoe is het met je blauwe plek? Want je bent gevallen met de fiets? Ja, nou ja, ik reed over de Malikon, dat is de boulevard hier, van, van een paar kilometer langs de zee. En dat is altijd heerlijk om daar te fietsen. Omdat je, het is gewoon heel erg mooi weer, het is zon, blauwe, blauwe lucht. En ik fiets daar vanmorgen in mijn zomerjurkje overheen. En uh, dan wordt er gefleurd met je en weet je wel, mensen willen me fiets kopen. Er is alles, alles aan de hand. En um, de, omdat het, het water spatte op en er was, waren wat plassen water en daar fietste ik doorheen en op een gegeven moment dacht ik dat ik door water fietste, maar toen sliepte mijn fiets en toen lag ik gewoon, <laughs> toen zag ik in de plas olie, joh. Oh. Het was gewoon, ik lag in een zwarte plas, ja. Dus uh, dat, ja, ik denk dat het van een boot of van een auto was. Ja, ja. ja. En toen zag ik er helemaal niet meer leuk uit. <laughs> ja, Dat leuke grijze jurkje. Ja, ben je toen al naar het hotel gegaan <laughs> om te internetten? Ja, ik ben gewoon doorgegaan. Ik, ik had geen zin om weer helemaal terug te gaan. Okay. We, hebben nog, we, hebben een jou, klein, we hebben nog een klein minuutje. Wat ga je deze week doen? <laughs> ik ga weer naar uh, ik ga weer reizen morgen. Ik ga weer zes uur in een bus zitten. Terug naar, naar, naar een strand ergens, uh, omdat ik hoor dat het in Nederland bar en boos is, blijf ik nog lekker even in de zon. Hartstikke goed. Ik hoor je volgende week weer. Dankjewel zover hè. Oké, okay, dag Adelien. Dag. Eh, ik, ik, ik, ik Wijs de luisteraars nog even op de website hè. www.adelinevanlier.nl He, daar kan je alles terugluisteren en podcasten en inf verdere informatie vinden. Ik kan ook reageren. Maar dan kan je ook naar, per mail doen naar hetgoedeleven.karo.nl. Tot volgende week. Eh, wat gaan we dan doen? Oh, daar hebben we Jimmy Tiggers. Hartstikke leuk, wordt dat.